Als u misschien lust hebt. Dan, maar ja, dat, dat is misschien wat al te nee, Waarom, is. waarom? Ik zal graag eens komen als u mij uitnodigt. Maar het wordt mijn tijd, meneer Halding. Ik beloof u dat ik uw zaak te harte zal nemen. Oh, uh, nee, nee, nee, ik kom er wel uit. Maakt u zich geen moeite. Ik breng u even. Het is donker op de trap en ik ken de weg. Wees u voorzichtig, meneer Huik. Hier maakt de trap een kromming. Ja, ik merk het al. Er is hier een touw. Ze zijn het daar binnen niet erg eens. Nee, er vallen hoge woorden. Lieve gauw, dat is de heer lodewijk Blaak. Misschien moest hij bij mij zijn en heeft hij zich in de verdieping vergist. Stil, die, die, die stem. Ik verzoek u nog eens, verlaat u deze kamer, ik op om hulp. Het is niet mogelijk. Wie is dat? dus te welkomen, gast. Nu zie ik voor wie ik het veld voor struim. Meneer Blaak, u vergist u. Ik wist niet eens dat de juffrouw hier woonde. Maar ik kwam terug van een bezoek aan meneer Helding... toen ik meende op te merken dat hier iemand onbehoorlijk behandeld werd. Daarom kwam ik binnen. Als u mij daarmee bedoelt, meneer... dan zult u mij rekenschap moeten geven van die uitdrukking. Ik zei dat ik meende op te merken. De juffrouw kan mij vertellen of mijn vermoeden ongegrond is. Oh, mademoiselle zal u wel gelijk geven... Maar dat u, die tegelijk met haar de bent binnengekomen... niet zou weten waar zij woont, dat gaat u bij toch zeker niet wijs, Wees u voorzichtig, meneer Blaak? Ik ben niet gewend van aan mijn woorden twijfelen. Meneer Lodewijk. Meneer, meneer. Huik, verstaat elkander toch. U zult mij rekenschap moeten geven, meneer Wanneer u maar wilt. Maar laten wij hier weggaan... en de juffrouw het verdere verloop van dit toneel besparen. Dat u niet. Nou. Meneer Lodewijk. Of oh, zei ik... Een ogenblik. Meneer Huik heeft gelijk. Hij wist niet en kon ook niet weten waar ik woonde. En ik kan u ook nog zeggen dat elke gevolgtrekking die u maakt... waar het meneer Huik en mij betreft... vals en, en beledigend is, dacht ik het niet. Mademoiselle is te beleefd om meneer tegen te spreken. U ziet het, juffrouw. Meneer Blaak wil geen reden verstaan. En is vast besloten om alles wat hij ziet en hoort verkeerd uit te leggen. Maar meneer Lodewijk, meneer Huik heeft gelijk. Hij heeft vrekkelijk aan mij een bezoek gebracht. En als ik hem niet op de woordenwisseling opmerkzaam had gemaakt... dan waren wij zonder meer voorbijgelopen. Meneer, u bent een man op jaren... Helpt u mij. Laat deze heren weggaan en vergeten dat ze me ooit gekend hebben. Je hoort het, Helding. Pak bij mij bij de kraag en gooi mij de deur uit. Zo is het genoeg, meneer Blaak. U hebt gehoord dat de juffrouw alleen wil zijn. En, en als... als u niet vrijwillig gaat, dan zal ik doen wat u aan Helding voorstelt. Handen af, meneer. Handen af, meneer. Meneer, heren, meneer. Ik, me af. meneer Roodijk, ik... ik krijg de indruk. Men is het hier niet eens. Wie bent u? Mijn naam is Eins. Ik ben de huisheer, meneer Blaak. Hoe maakt het, uw vader? Mijn goede vriend Helding ook al hier. Meneer ook welkom in de vaderland. <coughs> ik wist niet met Moselle dat u ontvangt zulke drukke visite. Anders had u niet verhuurd deze kamer. Meneer Heins, ik heb deze kamer van u gehuurd. En dat geeft mij het recht te voorderen dat mijn vrijheid wordt gerespecteerd. Ah, ah, ah, uw vrijheid, certainement, maar toch niet om te ontvangen. Visite van heren. U verstaat mij hè? Nee, meneer, ik versta u niet. Ik bedoel vrij te zijn om niemand te ontvangen. En als heer des huizes verzoek ik u er zorg voor te dragen... dat niemand mijn kamer binnenloopt alsof het een, een herberg is. Ik geloof dat de juffrouw niets onbillijks vraagt. En tegendeel? Als de zaken zo staan, dan heb ik gemaakt in herruin. Kom, vriend Heldink, laat u de juffrouw alleen. Hè? En u ook, monsieur. Mijn compliment, mevrouw. Mijn heren. Mevrouw. Vaarwel. Mijn preutseme juffer, ik ruim het veld. Ik zie dat vriend Huik de oudste rechten heeft. Hé, hey, meneer Huik, gaat u nog niet weg? Ik heb toch twee woorden met u. Ik wacht hier op u. De heren zijn toch niet zo dwaas van op straatruzie te gaan maken? Mag ik u even voorgaan. Komt u even bij mij in de zijkamer. Wij kunnen daar rustig en bedaard spreken over deze affaire, ja. hm. Entrez, monsieur, entrez. En zet u. laat ik u bidden, maar. Meneer, ik weet bij experience waartoe jeugdige ons voeren kan. Ik heb daarvan gezien, exemple bij menigte. Ik zal u... u het wat kort maken. Ik moet om zes uur bij La Place zijn om een paar hardtrapers dus te bekijken. Het is nu ook wat voor. Pardon, ik wil u niet ophouden. Ik wil alleen vragen: wat is de motief van de kwestie? Ik ben niet gewoon zaken van eer met mensen van uw stand te bespreken. De stand van de heer Heinz doet hier weinig ter zake. Ik meen dat hij het recht heeft te onderzoeken wat er in zijn huis voorvalt. Maar bovendien, ik ben er zeker van dat als we de zaak grondig bekijken... er nog motief, nog kwestie is. Het lijkt me trouwens ook beter dat deze zaak hier binnen het huis blijft. Als u liever uw verontschuldigingen dan met mij een wandeling buiten de stadspoorten, dan is dat mij best. Het gaat niet om mij, het gaat erom dat de juffrouw u met nadruk verzocht heeft haar alleen te laten. U hebt dat niet gedaan en uw gedrag was daardoor niet met rechtvaardigen. Tja, ik ken er wel meer die in het begin zo koppig waren als een stier... en naar de hand zo makkelijk als een lammetje toen ik een paar geeltjes liet rinkelen. Dat is mogelijk. Maar voor de juffrouw hierboven gaat het toch niet op? Daar durf ik mijn hand voor in het vuur te steken. Ha. de zaak ligt toch duidelijk. U wilt het voor uzelf hebben. Als het alleen om ons tweeën ging... Meneer Blaak, dan zou ik niet aarzelen u genoegdoening te geven. Maar het gaat hier om de reputatie van een fatsoenlijk meisje. En het past u, nog mij... Serieus gesproken. Het is een Echt? fatsoenlijk meisje. Haar vader woont in Deventer. Van Beveren heet zij. En zij is een nicht van Notaris Beauveld. Bovelt, ja, ja. Ze zou bij hem logeren, maar de man is zeer ernstig ziek. Wel, wel, wel. De nicht van Notaris Beauveld. Hm. Het is heel wat. Oh, dat doet er niet toe. Het is een fatsoenlijk meisje en zij heeft recht op bescherming. Ah. Hoe dan ook, monsieur, hoe dan ook. Ik laat u niet van hier gaan voor al je deze zaak in de min is geschikt. Anders zal ik een boodschap zenden aan uw ouders. Jij, jij bent een onbeschaamd pleger. Nee, no, nee, no, monsieur, ik ben portretschilder. Ik herhaal, u gaat hier niet weg voor... Ik bos. zal wel eens willen zien wie mij hier hield. U, meneer Huik, u krijgt van mij een brief om u de plaats aan te wijzen waar wij de zaak kunnen vereffenen. En jij, klatschilder. Opzij of ik krijg jou mijn degen. Ik ben niet de waard uit het Arendburnse bos, monsieur. Wat bedoel jij daarmee? Ik bedoel daarmee... dat er dingen zijn die u misschien niet bekend zonder Dingen die kunnen leiden tot het voorlezen van zeer onaangename dingen... op de binnenplaats van het stadhuis... onder de blote hemel bij het aanbreken van de dag. Kom mee. Vertel wat je weet. Uh. Wat denk je dat Wij zullen de zaak maar blauw-blauw laten, meneer Huik. Ik ben wat driftig geweest, maar Heinz heeft mij de zaak opgehelderd. Ik verlang niets liever. Goedendag. <lacht> Door welke toverspreuk hebt u hem plotseling zo mak gekregen? Oh, ik kan het u wel vertellen, hoewel ik dat daar geen ander zou doen. De heer Plaak is kortelingend betrokken geweest bij een Kirelle in een nachthuis... waarbij hij de waard met zijn degen nog houdt. Ach, de zaak is geapaceerd... ...en door anderen niet door de heer Blaak gesust ...met een flinke som geld. Hij dacht dat niemand er iets van wist. Maar ik heb hem gezegd dat ik... ...kende de affaire. Affaire. Ik ben u dankbaar voor de genomen moeite... ...maar ik zou toch niet graag doorgaan voor een lafaard. Ik hoef het bien, meneer Euk. Zolang ik het kan verhinderen... ...zult u in mijn huis niet worden betrokken in enige kerel. Wat behoeft dat u tumult? Het was niet uit vrees voor de heer Blaak... ...maar om te willen van de juffrouw... ...dat ik opspraak vermijden wilde no. oh, oh, oh, oh. Oh, u edele kan misschien, de heer Black, draai-en-loer. Maar niet mij. Ik weet ook wel dat u met mademoiselle op betere voet staat dan u wel wilt. dukken. Hoe bedoelt u? u? U weet toch dat u met haar van naarden bent gearriveerd? O, ja, ja, Dat weet ik. Maar is u niet bang? Ik weet wat ik moet spreken. Ik weet wat ik moet zwijgen. Ik zal niet over vertellen aan uw papa. Oh nou ja, ik heb met haar gereisd in de naderschuif. En wat dan nog? Ah, ja. ah. Maar u hebt niet gepasseerd de nacht in Naarden? Even min Eh, dat. Maar apropos, u die alles weet... u weet toch niets de nadelen van de juffrouw? Ah, ah, ah nu dit minst, waren het anders... ik zou daar niet logeren in mijn huis. Oh, la! men bedriegt niet gemakkelijk eens. Ik badineer het, maar wat mij... Fransman, indien het was geweest... een ander dan u die met haar had gemaakt die reis... ik zou toch nemen. de kleine moeite mij te informeren... hoe u beide zo, alain provist, u bevond in Naarden... zonder dat iemand wist hoe... En van waar u daar bent gearriveerd? Hoe dan ook, daar we geen van beide verdachte personen zijn... ...nog mevrouw ...van Beveren, nog ik... ...gaat ik u aan daar maar verder niet over te bekommeren. Er zijn zaken van meer belang, neem ik aan. Oh, zeker, meneer Uik, zeker. En dan moet ik nu afscheid van u nemen, meneer Rijnsen. Au revoir. Au revoir, monsieur Uik. Wel, zeus... dat Heinz er niet bij betrokken was geworden. En waarom heet die juffrouw Bos nu opeens juffrouw van Beveren? Ik begrijp er niets van. Tante van Bende is anders altijd zo stipt op tijd. Nou, het is nog maar net negen uur. Ja, nog maar net, nog maar net. Ik heb het tien over negen. Ik heb het precies negen uur. De muntnoeren heeft net geslaagd. Dan ben jij achter. En de muntnoeren zeker ook. Ja, vermoedelijk. Het is tien over negen. Geweest dan. En mijn horloge heeft me nog nooit in de steek gelaten. Maar wat zou dat nou? Wat maak je je nou toch zenuwachtig? Het is toch niet zo erg als we een paar minuten later vertrekken? Nee, nee, nee, goed. Ik hou er nu eenmaal van om op tijd te zijn. Negen uur is bij mij negen uur. Dat is het ook. Ik heb het. Dan grinden... begrijp weer over die klokken en die horloges. Ferdinand, hou op. En loop niet zo te ijsberen. Wat hm? is er met je aan de hand? We gaan een poosje logeren met tante Van Mende en jij doet alsof je naar je eerste rendezvous je op tegen het onderhoud met de heer Van Balen? Ach, opzien. Opzien, het, het is een belangrijk onderhoud, dat natuurlijk wel. Maar als Tante Van Bande als deelgenoot in de zaak wil hebben... ...dan is daarmee de kwestie toch beslist. Wat ik ervan begrepen heb, heeft zij het recht een plaatsvervanger voor oom te benoemen. Daar twijfel ik ook niet aan. Ik zal die baan best krijgen. Maar Van Balen is tenslotte de man met wie ik dagelijks moet samenwerken. En als hij me nou niet mag... Wie zou jou nou niet mogen? Iedereen mag jou toch, liever Ferdinand? Ja, hou op. Als je me nou ook nog gaat honen... Zet dat dan ook maar uit je hoofd, beste jongen. Ach. Van Balen komt morgenmiddag pas. En dan is het tijd genoeg om je daar zorgen over te gaan maken. Ja. Vandaag is het prachtig weer. Uh -huh. We hebben een heerlijke rit naar het Gooi voor de Boeg. En ik stel me voor vanmiddag nog een heerlijke wandeling te gaan maken. Daar is het rijtuig van Tante van Bende. <lacht> oh, lieve hemel, Santje. Moet dat allemaal mee? Dan moet je daar mama niet mee. Het lijkt wel of je een reis naar de overzeese gebiedsdelen gaat maken. Jij zou raar opkijken als ik iedere dag in dezelfde japon verscheen. Ja. Moeten de koppen bovenop, Dansen? Laat dat maar aan Joris open. Die, die weet er wel nou weg mee. Uh, ja, Joris. Die grote ook. En ook al die kleine pakjes. En deze koppen. Oh, <sleuken> Horrikette! Sijntje! Oh. Oh, wat een verrassing. Ja, ik dacht, je moest maar een vriendinnetje mee hebben. Anders zou je je maar vervelen op zo'n lange logeerpartij. Oh, oh, tante. Nou, kom er maar gauw in, kind. Ja. En jij ook, Ferdinand. Ja, tante. Ja. Oh. Ben je klaar, jongens? Ja, Nou, laten we dan maar vertrekken. Nou, Jetje. Mag ik je nou eens even voorstellen aan mijn neef Ferdinand? Ferdinand, dit is juffrouw Black. Ik had al de eer met meneer kennis te maken. Wat is dat? Ken je mijn neef al? En hij komt pas van de lange reis terug. Uh, uh, de juffrouw is de eerste stadgenoot geweest... die ik op vaderland bodem mocht begroeten, Tante. En uh, ik had het slechter kunnen treffen. Hoe is het thuis, Zandje? Met je moeder goed het en met metje en keetje? Heel goed, heel goed, Jettje. We zijn zo gelukkig met al het mooiste dat Ferdinand meegebracht heeft. Oh, ja. uh, wat mij betreft, Ik ben maar half tevreden met hem. Oh. Ik had gehoopt dat ze verre reizen wat verbeterd zouden hebben. Maar hij is gekomen zoals hij gegaan nou, zo is. Zoveel te beter zou ik ja. zeggen. Oh. Ik zou niet graag gezien hebben dat hij van zijn land vertrekt was. We hebben al genoeg Franse manieren hier in het land. Ik ben blij dat we als de minstaande goed vaderlandse gewoonten houden. Daar heeft u gelijk aan, tante. Hoe is de preek van dominee Talaar de zondag? Dat heeft er niets mee te maken. De man breekt erg mooi, al is het dan in het land. En hoe ga ik dan af en toe eens naar de Walenkerk? Dan houd ik niet minder van mijn vader, man. Uh, Zijn dat de Fontaine die u uit Parijs hebt laten komen, tante? Ah, ja, ja, ja. Ik laat mijn Fontange uit Parijs komen, je meid. Omdat die hier niet goed gemaakt worden. Tante. En ik zal er jou haast naartoe sturen om te leren hoe je je tegenover ouderen te gedragen hebt. Ach, het is de Moriaan geschuurd of u haar allerles is tegen één 1 dat kan ik niet tegenover. Deze. En Henriette hoeft het niet te hulp te roepen, want ik weet van tevoren dat zij mij altijd afvalt. Dat bewijst dan niet veel voor de deugdelijkheid van jouw gelemd. En juffrouw Blaak zou nooit een zaak verdedigen, die waar en rechtvaardig. is. Oh, hoe jammer dat we in een rijtuig zitten, Jetje. Anders zou je moeten opstaan en een buiging maken voor dit prachtige compliment. Oh... Ik weet uit ondervinding dat meneer heel sterk is in het maken van complimenten. Nou, dan heb je meer goede mijn broer, ontdekt dan ik. Want ik heb hem nog niet op kunnen betrokken. Oh, oh, oh, oh, oh, laat ja, ja. dat gehakken is... taak nou maar een sparen, Santje. En laat Ferdinand liever vertellen waar en hoe hij Henriette heeft opnieuw. Dat is in een paar woorden verteld, Antje. Het laatste gedeelte van mijn reis heb ik te voet gemaakt. Mm -hmm. En in de buurt van Guldenhof was ik overvallen door een de... Jan, Joris, Joris, spring de kop aan van de jonge luid naar kopen. Oh, dat is heerlijk. Zo, kinderen. Ja. Dat zijn nog zaakjes aan de jullie ja, En dan moeten jullie o, jezelf maar van houden tot het diner. Ja? Want er staan er allerlei niet. mensen op te wachten oh. die we moeten spreken. De timmerman is er voor het nieuwe vrouwenhuis. En, en de metselaar moet we hier meteen. Oh. Of hier ah, een wijzer hier laten maken. Ja, oh, oh, oh, mijn hoofd.